Zeven uur onduivende Nederwit met het NOS-journaal. Een Nederlandse zakenman heeft de moord bekend op een Belgisch echtpaar in Sedan, in het noorden van Frankrijk. De Nederlander werd gisteren aangehouden in de sportwagen van de slachtoffers terwijl hij documenten en telefoons van het echtpaar op zak had. De 38-jarige Nederlander zei tegen de politie dat hij de twee had doodgeschoten tijdens een ruzie over de verkoop van een huis. In Frankrijk stond hij al bekend als een oplichter. De ruzie ontstond toen de Belgen in de gaten kregen dat ze werden opgelicht. Het echtpaar zou nog 400.000 euro te goed hebben van de Nederlander. De lichamen van de man en de vrouw werden zondag gevonden in een veld buiten Sedan. Bij de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer... zijn PVV-leider Wilders en PVDA-voorman Cohen vanavond opnieuw hard met elkaar in botsing gekomen. De PVV vindt dat het kabinet Griekenland niet langer moet steunen... omdat dat de gewone Nederlander veel geld zal kosten... Wilders verwijnt de PvdA dat die partij zich als een schoothondje opstelt tegenover het kabinet en het kabinet in feite gedoogt. Cohen zei daarop dat Wilders moet ophouden met die flauwe kul. Wilders verdomt het om de consequenties te trekken uit zijn opvattingen terwijl hij de macht heeft het kabinet naar huis te sturen, zei Cohen. Ook GroenLinks-fractievoorzitter Sap riep Wilders op de stekker uit het kabinet te trekken. Ze had daarvoor een stekkerdoos naar de Kamer meegenomen. SP-leider Roemer wil een verklaring van het kabinet... of het nog wil samenwerken met de PVV. Die verklaring moet er uiterlijk morgen komen. In het debat stelde Wilders verder een referendum voor... over een verbod op de bouw van nieuwe minaretten. Het kabinet wil langer meedoen aan de missie in Libië. Het is van plan nog eens drie maanden te blijven. De termijn loopt daarmee tot het eind van het jaar. Nederland gaat ongeveer op dezelfde voet verder, dat is met zes F-16's. Het kabinet is wel van plan het aantal vluchten iets te verminderen... Er zijn nu 170 militairen betrokken bij de missie in Libië. En dan is weer. Vannacht wisselend bewolkt. Af en toe wat regen en minimaal rond 11 graden. Morgenochtend nog kans op een bui. Morgenmiddag droog en zonnige periode. Het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS-journaal. ANDB Verkeersinformatie. De melding van de spookrijder op de A7 is ingetrokken. Dat was tussen Jouren en de Afsluitdijk. spookrijder is inmiddels gekeerd. De avondspits is verder voorbij. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht loopt het nog wel vast. Het staat tussen knopend De Hocht en knooppunt Leenderheide... 4 kilometer file op de hoofdrijbaan. Er komt er een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. De A4 van Den Haag naar Amsterdam. Nog een restant van de avondspits. Bij Dorp 2 kilometer. De andere kant op tussen Rodelvarensveen en Hoogmaalde 4. En op de A16 naar Breda nog een korte file... bij de Randweg van Dordrecht 2 kilometer.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 Tof. Dames en heren, goedenavond. Onze gast schreef een paar jaar terug het handboek voor de moderne man. Maar hoe modern is een man nog als hij de vijftig is gepasseerd en het hoofd gaat tobben? Ben ik nog aantrekkelijk? Heb ik alles uit het leven gehaald? En waarom wil ik er opeens bijlopen als een cowboy? En dan wordt het tijd voor een nieuw handboek. Oer-vijftiger, belevenissen van een man in midlife. Hier is Wim de Jong. Uw presentator is Petra Possel. Ja, misschien heeft Joost zijn bril niet op of zo. Oer-vijftiger, oefen-vijftiger. We gaan Zo is het. oefenen voor vijftiger zijn. Welkom bij Kunststof van woensdag 21 september... het cultuur- en mediaprogramma van de NTR. We zijn er vier keer per week, van maandag tot en met donderdag... op Radio 1. En u kunt reageren op deze uitzending. Doe dat dan via het gastenboek van onze website, radiokunststof.nl. Wim de Jong is onze gast. Welkom, Wim. Dankjewel. je Schrijft uh, in Volkskrant Magazine, schrijft columns. Nou, daar komen zoveel reacties op die column... Dat ik ook vermoed dat u vandaag en gaat reageren op deze uitzending. Nogmaals, via onze website radiokunststof.nl. Straks rond half acht horen we ook onze filmman Jeroen Stout vanuit Utrecht. Waar vandaag het jaarlijks filmfestival van start gaat. En de algemene beschouwingen, ze duren al een dag en ze gaan nog door. Wilco Boom is in Den Haag. Wilco. Ja, goedenavond. Het was uh, zojuist. Is, uh, Geert Wilders uh, heeft zijn uh, algemene beschouwingen beëindigd op het uh, kabinetsbeleid. En die ging vooral over Griekenland, wat Wilders betreft. Hij viel overigens vanochtend al op met een hele harde aanval op Job Cohen van de Partij van de Arbeid, die, die de bedrijfspoedel van het kabinet noemde. Uh, vervolgens uh, nou, vanavond vanmiddag was Griekenland aan de orde. Griekenland moet toch echt de eurozone uit. Iedereen die denkt dat het anders kan, heeft het volgens hem mis. Uh, mensen die uh, het kabinet voorspelt, dan rampscenario's. Andere oppositiepartijen doen dat ook. Maar volgens Wilders slaan ze wat dat betreft helemaal de plank mis. Het is voor het beste voor de Grieken en voor Nederland en de andere eurolanden als Griekenland eruit gaat. En uh, ongeveer een half uur geleden kwam hij ook nog met een initiatiefwetsvoorstel... om een referendum te houden in Nederland over een verbod op minaretten. Minaretten zijn wat hem betreft uh, torens van een oprukkende woestijnideologie. Ze doen pijn aan zijn ogen en hij vindt dat het kabinet een uh, referendum daarna zou moeten houden. Het lijkt overigens kansloos. CDA-fractievoorzitter Buma sputte er al tegen. PvdA-fractievoorzitter Cohen noemde het in strijd met de godsdienstvrijheid. Uh, Wilders maakt het allemaal niet uit. Het initiatiefwetsvoorstel is ingediend... en dat zal dus later in de Kamer behandeld gaan worden. Uh, Wilders had ook complimenten voor het kabinet... omdat dat eindelijk een Boerka-verbod invoert. En hij had ook nog een pleidooi om Turkije uit de NAVO te gooien. Want als Turkije en Israël in conflict raken... dan zouden andere NAVO-landen Turkije moeten gaan helpen op grond van het NAVO-verdrag. Ja, en daar kan natuurlijk geen sprake van zijn wat Wilders betreft... want hij is voor Israël en daarom drongen je bij Rutte op aan... ervoor te zorgen dat Turkije de NAVO uitgaat. Nou ja, Wilders is inmiddels uh, gereed met zijn inbreng in de algemene beschouwingen en zojuist is Jolanda Sap begonnen... van GroenLinks en daar later meer over. Goed, straks rond half acht meer nieuws van Wilco Boom uit Den Haag... over de algemene beschouwingen die al de hele dag duren... en nog wel even door zullen gaan. Dus uh, Misschien toch even leuk, uh, Wim de Jong. Je bent ook televisiecriticus geweest... Om, om even in te zoomen op het taalgebruik wat wij uh, nu uh, voorbij horen komen. We hebben het woord bedrijfspoedel uh, al uh, vastgelegd. Job Cohen, de bedrijfspoedel poedel van Rutte 1. U mag één keer blaren en tegen een boom pissen... maar als Rutte thuis is, springt u weer bij hem op schoot... is de zin die Geert Wilders heeft uh, gebezigd vandaag. Vervolgens heeft Cohen gezegd... Wilders lijkt op een kleuter die geen zin heeft om naar school te gaan... maar uiteindelijk toch moet. Je zou bijna weer gaan verlangen naar de jaren 50... waar alles zo rustig en tuttig en beschaafd was. Hoe, hoe, hoe kijk jij tegen dit hele gebeuren aan? Nou ja, ik vind het onbetamelijk. Ik hou niet van dit soort taalgebruik. Maar ik heb me er zelf, moet ik eerlijk bekennen... in mijn uh, televisieperiode, dus als recensent ook wel schuldig aan gemaakt, um, dat ik voor het effect ging en bijvoorbeeld een uh, voormalige weerman van RTL... een uh, gefunde drol uh, uh, noemde in de krant. Ja, dat herinner ik me ook nog, inderdaad. Ja, en dan, dat vond ik dan uh, op het moment dat ik het schreef uh, geweldig. En uh, als ik in bed lag eenmaal, schrok ik één keer wakker... en dan dacht ik van jongen, hoe heb je het uit je pen kunnen krijgen? En nou ja, dan was het gewoon de rest van de dag uh, de volgende dag uh, gêne. Ja, Jenne, en vervolgens gaat die man de rest van zijn leven door onder de titel Geveunde Drol. Nou ja, ik word inmiddels ook wel uitgemaakt voor van alles en nog wat. En, dus uh, je, je, krijgt je ervaart die... nu zelf wat, ja, wat er gebeurt? Ja, je krijgt die dikke huid en uh, nu leer ik ook incasseren. En uh, nou ja, nu denk ik dan ook van uh, ik zal het niet meer gauw doen. Nee, nee. Dus, dus als je dit hoort, dit, dit, dit schelden, dit klieren, dit plagen wat, wat gaan is, dan, dan keer je liever je hoofd af dan dat je daar vol in meegaat en een bulderende lach produceert? Ja, ik denk dat dit de laatste weeën zijn van het Geen Stijl uh, toontje. En um, nou ja, het is alleen nog maar wild. Dus het is jammer laatste dat weeën, denk jij? Ja, de laatste weeën. Oftewel, het is voorbij. Ja, het is voorbij. Het is jammer dat uh, Cohen erin trapt, maar um, voor de rest denk ik dat uh, Nederland uh, de schouders bij ophaalt. Goed, duidelijke taal. Uh, radiokunst.nl, dat is onze website, daar kunt u reageren. En dat gaat u ongetwijfeld doen, want dat doet u al heel erg lang... en ook heel erg veel en ook heel erg fel. Want Wim de Jongs columns in Volkskrant Magazine over zijn leven als oevervijftiger... een man in een midlife crisis die eerst probeerde zijn leegte vol te stoppen... met net aangeschafte gadgets, maar nu onherroepelijk in een gapend gat loert... vooral nu mevrouw de Jong er met een ander vandoor is... roepen enorm veel reacties op. Je houdt van hem of je haat hem. En het is dan ook niet vreemd dat zijn stukken zijn gebundeld... onder de titel De Oevervijftiger. Belevenissen van een man in midlife. Buitengewoon amusant verhaal waar ik hartelijk om gelachen heb. Veel stukken kende ik natuurlijk al uit de Volkskrant. Ook soms een genant verslag van een man in de war. Hoe dan ook, wat was het moment dat jij uh, voelde... dat de grond onder je voeten niet meer zo stevig was? Nou, ik had als televisierecensent vijf jaar opgesloten gezeten in mijn kelder... Uh, wat tevens mijn werkhokken is. Um, uh, ik begon om een uur of drie uur middags en eindigde om een uur of elf s avonds. Um, die dagen verliepen eigenlijk volgens een vast patroon. Ik was alleen en ik keek naar de televisie. En ik had eigenlijk onder het kijken door toch ook wel tijd genoeg... om uh, naar mijn navel te staren, zeg maar. Um, ik ben een groepsdier, denk ik, een groepsmens. Ik hou van contacten, uh, vriendschappen, uh, lekker de kroeg in met z'n allen... En ik denk dus dat ik in die vijf jaar eigenlijk te veel tijd heb gehad om, um, nou ja, grof gezegd in de versukkeling te raken of uh, te, te veel uh, met mezelf te, uh, bezig te zijn. Je hebt gewoon te veel naar jezelf gekeken. Ik denk het ja, ik denk dat dat er zeker in die eenzaamheid of in dat isolement om het wat zachter uit te drukken ja. uh, is ingeslopen. En welke symptomen dienden zich aan als eerste? Nou ja, ik verdiende um, als eens weliswaar goed. Van ik, ik, ik had dus wel de indruk dat um, wat ik aan het doen was... dat dat uh, genoeg opleverde om um, me happy te voelen. Maar ik vertaalde dan... Um, nou ja, of Met het geld dat ik ervoor kreeg, uh, ging ik leuke dingen kopen. En zo troost ik mezelf steeds meer van... nou oké, okay, je zit hier dan wel alleen, maar je hebt nu wel weer een nieuwe camera... of je hebt wel weer um, de allermooiste nieuwe laarzen... of uh, je kunt je, je vrouw een plezier doen met dit of dat cadeau... He, totdat mijn vrouw op een zeker moment zei... Van nou, euh, besef je dan niet dat, je, dat er een soort wisselwerking nu aan de gang is... dus jou, enerzijds je verdriet of je, je eenzaamheid... en anderzijds dat je het probeert te stelpen... met um, steeds maar weer nieuwe dingen kopen. Maar ik, de oplossing dient zich in het verhaal wat je nu vertelt al meteen aan. Want je zou toch zeggen, stop lekker gewoon met televisie recesseren, Kom uit die, uit die kelder vandaan en ga, ga een stukje in de buitenlucht lopen... Nou ja, goed, ik ben natuurlijk um, um, van, van 9 uur s ochtends tot drie uh, uur s middags was ik vrij. En deed ik best wel een hoop uh, dingen die de moeite waard waren. Hè, zoals het zorgen voor kinderen en het uh, bereiden van de maaltijd. Drie, als voor kinderen, drie in, kinderen in die huizen, ja. Jong. Maar, um, nou ja, <clears throat> um, op, op een andere manier kon ik me niet bevrijden. Want ik was freelancer en um, ik had me gecommitteerd aan dat vijf jaar televisie en uh, ik, ja, ik moest wel en maar, ik had ook niet echt de indruk uh, dat ik in een soort fuik aan het lopen was hoor, dat niet. Op dat moment niet, Op dat maar, moment niet. maar er was toch iets van versukkeling zoals je het noemt en, en, en de tobberij uh, werd steeds uitgesprokener. Waar gaat dat over? Wat zijn dan de dingen die in je kop rondgaan? Nou ja, op hetzelfde moment begon de journalistiek zeg maar een beetje in te storten. Uh, je begon je dus wel af te vragen van wat moet ik hierna nog worden? Nu ben ik televisie geweest. Ik heb met mijn naam en mijn gezicht in de krant gestaan. Um, wat zou ik hierna eventueel nog moeten gaan doen? Um, um, dan begin je als man misschien toch ook wel af te vragen van... wie ben ik dan als ik geen televisie ben? Mm -hmm. Of uh, als ik geen journalist meer ben? Wil ik eigenlijk nog wel journalist zijn? En hoe zou dat dan voor moeten krijgen? Of... Um, zou ik een heel ander beroep moeten gaan kiezen. Zou ik moeten zeggen van nu zet ik een streep onder. Je, was, je, was, je wist dat je televisiejournalist was... maar je hebt geen antwoord gekregen op de vraag... wie je zou zijn als je dat niet meer zou zijn. Nee, ja, dus eh, eh, zeker volgens mij bij mannen... die altijd zijn gefocust op carrière en op een zekere status... en op materialisme. Um, als je langzaam maar zeker begint te beseffen... Uh, dat dat allemaal misschien niet zaligmakend is... net zoals materiële dingen niet zaligmakend zijn. Dan denk je van, ja, wat zou er voor in de plaats moeten komen? En wat is het dan mijn identiteit um, als ik geen journalist meer ben? Of, mm -hmm. uh, en ik ben op mijn 17e naar de school van journalistiek gegaan... en op mijn 22e um, had ik mijn vaste baan. Dus ja, ik heb het uh, 30 jaar zo gedaan. En ik kon het antwoord uh, niet geven voor mezelf. Van wie ben ik dan? En wat ben ik nog meer dan alleen maar een naam in de krant of een journalist... Of eigenlijk, eigenlijk kon je het antwoord op een bepaalde manier wel geven. Er is niet zoveel anders dan dat. Jee, yeah, er is uh, volgens mij... Nou ja, Dan hebben we het over de traditionele journalist. Ja, die denken van mijn leven is mijn beroep. Mijn beroep is mijn leven, sorry. Ja, ja, ja, ja. Nee, goed. Ja. <laughs> Linksom, ja. rechtsom. Ja. En dat was in jouw geval dus ook zo. Ja, ik denk je dat het Dus op die manier... het was een vorm van spirituele armoede eigenlijk. Zo ja, dat we denk ik noemen. wel, absoluut. Ja. Ja. Nou, ja. nou komt dat wel vaker voor... Ik bedoel, ik hoor daar vaak over. Ik, ik hoef eigenlijk geen blad open te slaan... of het gaat over spirituele armoede... of op welke manier je je leven weer een nieuwe draai kan geven. De een gooit het roer om, de ander gaat een studie doen... de ander neemt een minnares. Ik bedoel, er zijn allerlei invullingen mogelijk. Maar jij bent het gaan sublimeren en er een column over gaan schrijven. Zo is het toch gegaan? Of? Nou ja toen zeiden ze bij het magazine van, nou, Wim, die koopt altijd mooie dingen... en die heeft te uh, kijken op mooie dingen. Van, laat hem een column gaan maken over uh, het hebben van mooie dingen... en hoe die zoekt en waar die naar kijkt. Dus het begon als een soort consumentenrubriek. En, um, nou ja, toen had ik... Het was niet zo dat al die spullen zomaar gratis op mij afkwamen. Die moest ik ook zelf betalen. En langzaam maar zeker merkte ik dus dat ik een slaaf van mijn eigen column was geworden... en van mijn eigen koopgedrag. En toen dacht ik ook van, nou, dit zou wel eens op een midlife-achtig uh, ding kunnen lijken. Uh, laat ik me eens voorzichtig gaan verdiepen in, in wat mijn probleem dan is. Of hè, waarom, ik, waarom ik dit... Uh ja dit gedrag vertoon van elke keer maar weer iets nieuws troost eraan vinden een uurtje misspelen of twee weken misspelen heel en weer blij in de hoek zijn gooien. nou ja en dan op naar de volgende impuls en zo langzaam maar zeker ja, begon die puzzel voor mij um, vorm te krijgen en dacht ik van ja verdorie, ik heb een ik dit mis is iets. een klassieke midlife crisis ja toen dacht ik van nou ik mis iets en um, dit is inderdaad een soort armoede die ik probeer te stelpen ja als je het boekje er dan bij haalt het boekje midlife crisis door de eeuw heen dan zie je ook dat je Waarschijnlijk aan de meeste punten voldoet? Nou, er bestaat volgens mij geen boekje midlife-kwartier. <laughs> nou Erele ja, bij van dan. Hè? Um, als je erin gaat verdiepen, dan merk je dat, dat de medische stand zeg maar, het allemaal niet zo heel erg serieus neemt. Die zeggen van: nou ja, het is of drankgebruik of het is een beetje een leeftijdsfase-ding wat wel weer overgaat. Um, uh, of uh, je, je begint te twijfelen aan je potentie. Hè? Dat is ook wat in veel boekjes over ouder worden, ja. met name naar voren ja. komt bij mannen. En uh, ik ben ooit naar de dokter geweest. Toen heb ik gezegd van nou dit en dit is aan de hand. Volgens mij uh, um, heb ik een leeftijdsfase probleem. En misschien zelfs wel een midlife. Een leeftijdsfase probleem. Ja, leeftijd. ja. Nou ja en de dokter zei van ach meneer u heeft gewoon een blue monday. En uh, als u nou eens gaat hardlopen dan zult u zien dat u volgende week weer helemaal opgekikt ja, bent. Ja. Nou is het zo dat wij jouw vrouw spraken. Uh, of of ex-vrouw. Ik weet niet precies hoe de status op dit moment is. Maar in ieder geval de vrouw met wie je de afgelopen twintig jaar hebt doorgebracht. En die nu elders... Uh, verblijft. Zeker. Uh, en die zei, uh, eigenlijk zei die precies dit wat jij nu zegt. Zij zegt, ik ben tien jaar jonger en ik denk dat dit iets van zijn generatie is. De struggle, hoe, ik kan, uh, hoe kan ik een leuke vader zijn, een lieve partner zijn, een stoere partner ook zijn. Het zoeken naar balans en het weten van je plek als man. Dat is eigenlijk meer iets van zijn generatie. Bij jongere mannen zie ik deze strijd helemaal niet. Het is een moeilijke gozer, vooral voor zichzelf. Geen vrolijke Frans of zo. Het is een tobber. Nou, ik denk dat ik wel degelijk heel vrolijk ben. Um, maar wat ik al schetste, uh, heb ik de afgelopen jaren als een soort monnik in die kelder doorgebracht. Nee, heeft de zaak geen goed gedaan? Nee, hij nee, heeft de zaak geen goed gedaan. Maar ik denk wel echt dat je met mij kunt lachen. Uh, met mij kunt lachen. Maar ze heeft gelijk als, als ze zegt dat het iets van mijn generatie is. Dat denk ik wel. Dus het is de generatie van vijftigers van nu? Ja, die zijn um, althans in mijn geval uh, traditioneel opgevoed. Die zijn opgevoed met het idee dat een carrière, een koophuis, een paar kinderen, um, een, een, een vrouw die tevreden is. Uh, dat, dat alles bij elkaar de optelsom is van een gelukkig leven. En, um, nou ja, du moment dat, dat daar een, een scheurtje in valt of wat dan ook. Dat, dat feitelijk de grond onder hun voeten ook verdwijnt. omdat ze in één keer beseffen van, nou. Uh, de tijd uh, heeft mij ingehaald. Uh, ik... Begrijp je wat ik bedoel? Ja, ik begrijp ja. heel goed wat je bedoelt. En ik zit dan te denken, is het dan zo dat de generatie mannen die na jou is gekomen... en de generatie daar weer na, dat, dat die dat dan allemaal opgevuld hebben met, met, met, met spirituele rijkdom... of uh, in ieder geval gewoon een, een veel breder palet uh, in hun leven hebben aangelegd? Ja, ik weet niet of het, um, wat ik nu vertel, ook voor veertigers geldt. Ik weet in ieder geval wel dat het voor mijn vader geldt... en voor de vaders voor, ja. voor hem. Ja. Um, dat waarschijnlijk een heleboel mannen... op een punt in hun leven zich dit hebben afgevraagd. Uh, voor het zichzelf het gevoel hebben gekregen dat ze hebben gefaald. En uh, vervolgens uh, nors uh, in zichzelf verkeerde mannen... achter de kant zijn geworden, omdat ze... Dat falen of het verdriet wat erbij komt, niet hebben kunnen verwerken. Nee. Nou, is het zo, uh, jij, jij, jij zit in een crisis, en je, maar je zat er. Nee, ja. Ja, je bent er een beetje aan het uitkramen. Ja, ik zit niet meer in die middel crisis, okay. dat weet ik wel zeker. Dus, maar je zat er wel in, in ieder mm -hmm. geval, dat is één. Mm -hmm. Maar zo openhartig verslag doen van, van die crisis, dat is twee. Wat, wat, uh, wat heb jij moeten overwinnen eigenlijk om, om dat wat er in je omging met ons lezers te delen? Ja, ik, ik maak een punt me, uh, voor wat betreft die openhartigheid. Ik, ik vind dat ik in dat boekje het op een heel erg slapstick-achtige manier um, heb beschreven. Mm -hmm. Ik heb me erg verscholen achter humor en achter um, lulligheid. Weet je wel, een soort Woody Allen-achtige lulligheid. Van, nou ja, dat was dan mijn manier om het te communiceren. Maar ik heb, dat is dan de andere kant gaandeweg, wel gemerkt van... nou ja, je bent eigenlijk wel gedwongen om je steeds openhartiger op te stellen. Um, gedwongen dus, door... Door, door wat of door wie? Nou ja, van je kan je niet blijven verschuilen achter flauwe curl, Van Je zult af en toe ook gewoon eerlijk moeten zijn over... bijvoorbeeld um, nou ja, dat je vindt dat je te weinig seks hebt... of dat je onzeker bent, of ja. dat je... En, dat en... Hebben wij, wij als lezers hebben dat allemaal uitermate serieus genomen... omdat het wel degelijk oogde, op zijn minst, als... Echt gebeurt. Wim, nou, Wim, Wim de Jong zit in een crisis en hij schrijft dat weliswaar heel grappig op. Mm. En hij weet, want hij heeft een vlotte pen en hij kan dat ook gewoon heel erg grappig opschrijven. Mm. Maar het is, het is wel, wel degelijk ernst met de zaak. Tenminste, zo kwam dat op mij bijvoorbeeld over, en mm. ik denk op heel veel uh, lezers wel. Was dat niet de bedoeling? Nou, wat ik al zei, van gaandeweg merkte ik wel... Dat, dat ik steeds meer openheid moest betrachten... en dat ik steeds eerlijker moest zijn... Um, ten aanzien van wat mij bezighield. En dan nog wel probeerde ik allerlei vluchtmogelijkheden te bedenken... om te zeggen van nou, hè, ik ga op de fiets uh, een ontsje venegriekaas halen voor mijn vrouw... want ik weet dat er hierna de beloning wacht... en dat ze zegt van nou, dan mag jij een keer uh, uh, met mij vrijen. Je bedoelt nu te zeggen dat dat niet echt gebeurd is. Jawel, dat is wel echt oh, gebeurd. Oh, dat is wel echt gebeurd. Maar in die ondertoon... Dat is ook zou... wel heel lekker trouwens, die Venergiekaas. Absoluut. En ja, uh, de, beloning was, uh, lopen, ja. de beloning was nog wel tien keer lekkerder. De beloning was nog wel tien keer lekkerder. Maar dan zit er natuurlijk wel een, een, een ondertoon van wanhoop en, en vertwijfeling in. Dat geef ik toe. Ja, het is een beetje... Woody Allen is eigenlijk wel goed gekozen als naam. Dat, dat, dat, dat, dat heeft het, absoluut. Maar het is, het is tegelijkertijd ook wel dat je... Uh, als lezer soms bijna gegeneerd bent om zomaar achter de voordeur van iemand te, te kijken. Uh, sterker nog, achter, achter de slaapkamerdeur van iemand te kijken die je helemaal niet kent. En waarvan je ook denkt, oh, waarom vertel je mij dit nou? Ja, dan denk ik toch dat ik uh, niet al te intiem ben geweest. Uh, ik, ik heb het als het echt cruciaal was, mevrouw laten lezen en die kon ermee leven. Die vond het allemaal niet zo heel erg. Misschien dat wij met z'n tweeën dan weer te veel in een kokon hebben geleven, geleefd. Want, maar je um... kreeg er toch heel veel reactie op. Het kan jij toch niet ontgaan zijn dat halve volkstammen... Uh, op, op maandag bij het koffieapparaat zeiden, heb je Wim de Jong gelezen. Moet je zien wat hij nou weer heeft bedacht. Jawel, maar dan, dan kreeg ik van de, nou zeg, uh, 30 reacties op één column. Ik, ik noem maar een cijfer. Er waren twee of drie die ervan balgden en 27 die het grappig vonden en die zich erin herkenden. Want cruciaal in het hele verhaal, en dat dekt eigenlijk wel de lading, is dat meneer de Jong zoekt lichamen contact en mevrouw de Jong houdt hem af. Dat is een rode draad die steeds terugkomt in de verhalen. Nou ja, dat heb ik dan... Allicht een beetje geforceerd, maar um, het, het ding is bij mannen, um, zo praat je erover in de, in de kroeg of in de voetbalkantine, um, mannen communiceren met elkaar via praatjes over seks. Van doe je het nog vaak genoeg en uh, doe je het wel eens buiten de deur. En uh, als je het doet, hoe doe je het dan? En, um, dat is voor mannen volgens mij een manier om van elkaar te horen te krijgen hoe ze in hun relatie staan en hoe ze in hun vel zitten. En um, nou ja, ik heb dus die, die, die seksdingetjes. Volgens mij spelen ze niet de overhand in het boek. Maar dus wel als een soort van voertuig gebruikt om, om, um, om dingen duidelijk te maken. Ja, en wat je dan bijvoorbeeld duidelijk maakt is dat je heel diep door het slijk gaat. Hè? Dat je dingen aan jezelf laat doen. Dat heeft nu zelfs uh, een, tot een operatie geleid om, om vet rond je borsten uh, weg te laten zuigen. Uh, om je aan, aantrekkingskracht... Uh, voor vrouwen en in in specifieke geval je eigen vrouw groter te maken. Je hebt je ogen laten doen lezeren, maar dat is niet goed gelukt. Dus nu zit je nog steeds met die hele dikke bril. Mm -hmm. uh, maar je hebt eigenlijk best veel aan jezelf gedaan en gesleuteld om langzaam maar zeker tot tot dat ideale uh, tot die ideale man te worden. Ja, uh, maar niet uh, heus. Nee, maar niet heus. Um. Ik ben columnist, dus ik heb nadrukkelijk ook gekozen voor de buitenkant. Je kan niet vijf columns achter elkaar schrijven... dat je aan innerlijke heling bezig bent en wat je allemaal ervaart... als je spiritueel probeert te worden. Mm -hmm. Je kan wel schrijven... Indat dat je het je ogen hebt laten doen. Um, dat je bent gaan sporten... om zo aantrekkelijk mogelijk te, te zijn... voor je vrouw. En um, nou ja, wat ik dan noem troostlezen... Hè, van als zij s'avonds in bed... het boek Zen Boeddhisme... voor u en mij uh, erbij pakt... dat ik ook zo'n boek neem en denk van... nou ja, hè, uh, wie weet brengt het mij ook... tot een soort verlichting... en komen we dichter tot elkaar. Dus ik heb wel naar, druk, naar omwegen gezocht... om duidelijk te maken... Uh, hoezeer ik poogde aan mezelf te werken en om een goed, uh, goede man te zijn. Ja, maar op de een of andere manier wekte dat bij mij soms... Uh, in, in, toen jij in dat proces zat en die mm. column schreef... Uh, een, een lichte, lichte woede op, omdat ik dan dacht... hou nou toch eens op, ga gewoon leven. Uh, of, of er de, de, de, de kwam een soort ja. ergernis en ik dacht ook... gooi die man dan gewoon de deur uit. Waarom vertelt hij alles wat er in dat gezin gebeurt? En hoe is dat voor dat gezin? Nou, kortom, opwinding. Nou ja, um, het, het was zeker niet zo dat wij elke dag... of zelfs maar eens per week uh, over elkaar struikelden van de ellende... omdat we zo aan het tobben waren of omdat ik zo aan het tobben was. Um, in dat opzicht was het ook wel een kunstje. Ik bedoel, uh, wij gingen... En ja, wij gingen tot op het allerlaatste moment arm in arm en hand in hand... en, en handje op buikje met elkaar naar bed. En uh, zo werden we ook wakker. Wij waren echt uh, volgens mij hartstikke harmonieus... en uh, voor een belangrijk deel gelukkig. Maar ja, ik, toen ik met die column begon, heb ik bedacht... van nou, uh, het Foxland Magazine is een magazine... dat voornamelijk door vrouwen wordt gelezen... Uh, mannen uh, schrijven helemaal niet over zichzelf... als zijnde kwetsbare of tobbende wezens. Mannen zijn per definitie altijd stoer. Mm -hmm. Columnisten zijn per definitie altijd uitgesproken. Hè, die weten waar ze het ja. over gaan hebben. En uh, ja, die, die columns die hebben een begin en een eind. Kijk ja. naar Arno Grunberg. En die weten dus um, uh, uh, of een column heeft een bepaald stramien. En ik ga het anders doen. Ik, ben, ik sta in een vrouwenblad. Ik ben daar als, als man. En ik ga ook eens op mijn pootjes liggen... en proberen om, om dat hele vrouwelijke domein van gevoelens en Magazine is een vrouwenblad, wordt nou ja, mij nu, word nu duidelijk gemaakt. Nou nee, maar het wordt wel voornamelijk door vrouwen... net als alle andere magazines in Nederland okay. uh, gelezen. Dus jij dacht gewoon, ik ga mij op het domein, in het domein van de vrouw... Ja, en dat was dus ook een gimmick. Het was ook een gimmick in het begin. Maar goed, later, uit, in het begin was het een gimmick. Er zit ook wel een hele grote, grote werkelijkheid, waarheid in. En tegelijkertijd ben je dan links en rechts door de feiten ingehaald. Ja, dat klopt. Uh, uh, uh, uh, uh, uiteindelijk, je, je, je vrouw is er vandoor gegaan deze zomer. Ja, dat klopt. En hoe, ja, we zitten nu heel dom naar elkaar te grijnzen, maar... Heeft dat eigenlijk de zaak, uh, de manier waarop je naar je eigen column kijkt, uh, veranderd? Absoluut. Op welke manier? Nou, ik moest deze zomer uh, de proeven lezen uh, voor dat boek. En um, in alle oprechtheid meende ik um, uit de, het manuscript wel een uh, aantal aanwijzingen te kunnen vinden... waarop ik dacht van verdorie, weet je wel, van als ik dit nou niet had gedaan of dat nou en wel had gedaan. wat was dat dan? Wat voor dingen waren dat dan? Nou, ik denk dan, um, als je die columns terugleest... van potverdorie, wat heb ik toch dicht op de lip gezeten. En waarom was ik altijd maar bezig om, om ja, haar leeg te zuigen qua aandacht. En, uh, uh, je uh, bent een beetje passief-agressief in je, in je benadering uh, in, in, in je columns, hè? Nou ja, ik was dus... Ik was geobsedeerd, denk ik, uh, door haar. En, en, en, en door mijn liefde voor haar en door, die, uh, door het... Uh, in in mijn poging om aandacht van haar te verkrijgen. Deed de en... gekste dingen, als het ware. Nou ja, niet de gekste dingen, maar uh, ik heb een stukje dingen. geschreven over eigen vrouwfotografie. Ja. Je hebt natuurlijk van die mannen die met die enorme toeters van camera's lopen. Bijna iedere man doet het uh, tegenwoordig. Nou ja, het grootste deel gaan naar de dierentuin of uh, die gaan vogeltjes fotograferen in de natuur. Maar je hebt ook een heel contingent mannen ja. dat uh, de hele dag hun vrouw loopt te fotograferen. En ik beschouwde dat als een daad van liefde en natuurlijk een daad van artisticiteit. Maar ik kan me met terugwerkende kracht voorstellen dat zo'n vrouw denk van... Jesus, get off my back, ja. zo langzaam maar zeker met die camera. Ja. Of met die aandacht die je opzuigt. Ja, en, en daarnaast, uh, dus je zegt van ja, er waren, er waren al signalen... maar daarnaast probeer je ook gewoon... Je, je, een soort verbeterde Wim de Jong-versie te maken van jezelf. En dat, dan kan je met terugwerkende kracht toch ook zien... dat, dat zoiets eigenlijk dan toch niet oplevert wat je wil... Het, het, zeg maar het voldoen aan het ideale uh, beeld. Want dat heb je geprobeerd. Ja, dus ik denk dat ik op latere leeftijd heb gemerkt... Uh, dat er meer eisen aan je worden gesteld um, als partner... dan dat je een uh, journalist bent en dat je een inkomen hebt... en dat je uh, redelijk met je kinderen omgaat. Um, je merkt... Ja, dat, mijn vrouw is inderdaad tien jaar jonger. Uh, dat, dat vrouwen van die leeftijd en waarschijnlijk jonger zeggen van... ja, maar uh, daar doen we het niet voor. Van, je, je zou eigenlijk veel meer moeten kunnen ja. en willen. Ik vind dit wel een interessant aspect, maar ik moet zo meteen naar de algemene beschouwingen. Want ik vind het interessant om, om te zien dat, dat de vrouw dat vindt... en dat jij dat dan moet deliveren. Want je zou ook kunnen zeggen, vind je dat zelf eigenlijk... dat je meer moet zijn dan dat je bent... Jawel, ik ik ik vind wel dat ik een aantal opzichten gefaald heb. En dat geef ik er toe. Ja. We gaan hier uh, zo over doorpraten. We gaan eerst naar Wilco Boom. Die is in Den Haag en daar zijn de algemene beschouwingen bezig. Ja, die zijn nog steeds bezig. En uh, ja, wat toch vooral opvalt is dat het vandaag opnieuw een hoofdrol is... voor Geert Wilders, de voorman van de Partij voor de Vrijheid. Net als eerdere jaren wist hij de aandacht weer volledig naar zich toe te trekken. Eerder was dat bijvoorbeeld met een tax. Vanochtend begon het met een snoeiharde aanval op Job Cohen van de Partij van de Arbeid... die hij afschilderde als de bedrijfspoedel van Mark Rutte, uh, PvdA-kamer... Samarlit Nebehad Al-Bayrak werd door Wilders in verband gebracht... met wanpraktijken bij het uh, COA, het opvangorganisatie uh, voor asielzoekers. Omdat haar nicht, die ook Al-Bayrak heet, daar directeur is. Die nicht is overigens lid van de VVD en niet van de PvdA... zoals Nebehad Al-Bayrak. Nou, Griekenland werd door Wilders verbaal afgebrand. Alle linkse partijen natuurlijk ook. De moslims, de massa-emigratie. Het was van alles weer dik hout zaagt men planken. En uiteindelijk kwam hij dus ook met een initiatiefwet... voor een referendum over een minarettenverbod. Nou, de tweede... De Kamer is in de loop der jaren heel wat gewend geweest... als het gaat om verbaal geweld van de fractievoorzitter van de PVV. Hij is ook al eens weggelopen uit een debat met zijn fractie. Maar verschillende Kamerleden vonden dat hij vandaag toch te ver is gegaan. Dat vonden ze in het verleden trouwens ook wel eens, eh, zonder dat dat veel uitmaakte. Maar vandaag waren het in elk geval Buma van het CDA, Roemer van de SP... en zelfs Kees van der Staaij van de SGP die de kat de bel aanbonden. Luister maar. De heer Wilders zei op een gegeven moment je denkt dat je die punt hebt gehad... en dan gaat het nog door. Ik dacht dat hij toen over zichzelf had. Voorzitter, uh, ik heb er vijf kwartier over nagedacht of ik het moest doen. Maar ik kan mij niet voorstellen... Ik bedoel, dit, uh, de PVV gedoogt dit kabinet. Ik kan mij niet voorstellen dat na ruim een uur... schofferen, schelden, persoonlijke feiten opnoemen dat het kabinet de PVV nog gedoogt. En ik hoop, mevrouw de voorzitter... en ik hoop dat u dat via telegram wil doorgeleiden naar de premier... dat u daar morgen voor aanvang van de beantwoording... daarop in wil gaan op al die aantijgingen van de heer Wilders... tegen mensen zelfs uit het kabinet. Voorzitter, de heer Wilders zei net in zijn betoog respect kan je niet bij wet afdwingen of regelen. Dat ben ik met hem eens. En ik vind ook dat we over allerlei onderwerpen... een stevig inhoudelijk debat moeten kunnen voeren. Maar het viel mij op, en vandaag niet voor het eerst... dat er af en toe uitlatingen zijn die voor heel velen... ook bij mij persoonlijk, het gevoel oproepen... dat je over grenzen van wellevendheid en fatsoen heen gaat. Mag ik hem de vraag stellen, zijn er voor hem nog grenzen? In de omgang met ook anderen, die hele andere opvattingen hebben... En die nog iets van wellevendheid en hoffelijkheid laten zien, die toch ook ergens wel bij een in ieder geval parlementaire traditie hoort. Ja, dat was dus Kees van der Staaij van de SGP. En die vindt dat Wilders de grenzen van de wellevendheid overschrijdt. Maar Wilders was bepaald niet onder de indruk, bleek uit zijn korte maar krachtige reactie. Wij houden allemaal als PVV van een stevig debat. En dat is de ene keer hoffelijk en dat is de andere keer scherp. En soms is het allebei. Het hoort er allebei bij. En we zullen het ook nooit anders doen. Ja. Wat Wilders betreft is er dus niks aan de hand. De rest van de kamer moet er maar aan wennen. Nou, inmiddels is uh, Arie Slop van de ChristenUnie aan het woord en daarover komen we later met meer informatie. NTR brengt cultuur elke dag. En dit is Kunststof. U kunt reageren op deze uitzending via onze website radiokunststof.nl. Kunt u ook reageren op de man die hier aan tafel zit? Wim de Jong. Oefenvijftiger belevenis van een man in midlife. Een boek dat hij heeft geschreven. Bundeling van zijn columns die we de afgelopen jaren hebben kunnen lezen in Volkskrant Magazine. Een, een column die gaat over een man in een midlife crisis. Uh, ja, een, een man in de war zou je ook kunnen zeggen. Een, een, een zowel amusant, hilarisch als soms droevig stemmend boek. Nou, Kortom, alles zit erin wat bij het leven hoort. Hij is nu van oevervijftiger oever single geworden. En daar gaan we het zo over hebben. Maar we gaan eerst naar een man die in ieder geval onlangs een motor heeft aangeschaft. Maar ik weet niet of ik dat als teken op moet vatten. Onze filmman Jeroen Stout. Dag Petra. Ja, een ja, motor dat is een middeleeuwschrijver zeker. Hè? Ongeveer de goede leeftijd er ook voor, hè, geloof ja, ik. Ja, ja, Schat ja, ik, ik zo nog... in. Ja, jaar 43. Maar ik heb nog geen lerenbroek. Je hebt nog geen lerenbroek. Nou, ik kijk nog steeds films op mijn 43. Dus ja, misschien is dat toch wel uh, dubieus. Ja. Hm? Nou ja, uh, je, je bent nu in de buurt van de Rode Loper als het goed is. Want vanavond gaat het filmfestival in Utrecht van start. Ja, dat klopt. Ik sta inderdaad in de buurt van de Rode Loper waar ze juist uh, de helft van de Bende van de Os is, uh, is, is langsgekomen. De andere helft die, die moet nog komen. Wat, wat dat betreft zijn ze niet echt een eenheid vandaag. En die staat vlakbij het, uh, het, ja, het grote standbeeld van, uh, van het Gouden Kalf... dat uh, dit jaar nog wel voor de Stadsgoudburg staat. Maar dat zou wel eens voor het laatst geweest uh, kunnen zijn. Waarom? Nou ja, dat beeld dat is een, een, een vier meter hoge kopie van, uh, van die prijzen... die natuurlijk altijd worden uitgereikt in Utrecht. En de makers die hebben er genoeg van... dat ze nog nooit een cent hebben gezien voor dat beeld. En ja. Uh, Nou ja, die willen dus wel uh, of geld voor hebben... of anders uh, gaan ze dat beeld misschien wel uh, laten smelten of zo. Ja goed, het is natuurlijk in een tijd waarin uh, geld een, een moeilijke zaak is. Dus uh, wie weet volgend jaar zonder dat grote beeld? Overigens die, die, die kleine beeldje voor de prijzen en zo, dat is natuurlijk dat is heel iets anders. Dat gaat gewoon ja. door. Overigens merk je daar nou eigenlijk iets van uh, op het festival... dat er nu ook weer enorme bezuinigingen zijn aangekondigd. Ik geloof 20% hè, van het totale filmbudget gaat eraf. Ja. Ja, meer dan 20 procent zelfs. En uh, ja, het filmpond bijvoorbeeld, dat moet van, van 37 terug naar minder dan 29. En, en ook uh, miljoenen hebben we dan over. En, en ja, ook de financiering van dit festival loopt wel enigszins gevaar. Wat je ziet is overal, uh, waardoor overal uh, ja, van die folders is uitgedeeld, wordt opgeroepen om een vriend te worden van het festival. Voor 3 euro per maand kun je vriend worden. Maar verder is het opvallend stil, moet hmm. ik zeggen. En uh, ja, men wil er toch vooral een feestje van maken. En ook in het programma. Uh, het, het woord bezuiniging komt in het programmaboekje niet voor. Uh, en ja, dat hoort denk ik wel een beetje bij de Nederlandse cultuurwereld. Men ieder vooral in de wandelgangen nog iets te kunnen regelen. En dat zou uh, voor de film dan vooral... Een een tax-shelter moeten zijn, een, een, een belastingvoordeel voor mensen die investeren in de film. Juist. Maar ja, maar ja of dat nou nog haalbaar is en realistisch is en dat soort dingen. Maar ja, goed, men doet dat dus liever in de wandelgang ja. in plaats van uh, via een openbaar debat. De Bende van Os, dat is de, film, de openingsfilm van regisseur André van Duren. Uh, jij hebt de film al gezien? Ja. Mooie ja. film, goede film, spannende film? Nou ja, ik heb het dus al gezien en ik, ik, ik moet hem zo nog een keer gaan zien. En uh, nou ja, dat is geen moeten of zo. Dat is niet iets waar ik nou tegenop tegen zie. Het is een bijzonder onderhoudende film over een, een zeer interessante periode in de, in de geschiedenis. Het is nogal wat gebeurd in de jaren dertig in Os. Het is toch een, een stad die in die tijd binnen één generatie van een plattelandsgemeenschap is omgetoverd in een industriële samenleving. En dat is natuurlijk gepaard gegaan met de nodige spanningen. Met, met arbeidsonrust. Dat zich dan weer uh, vooroorlog vertaalt in criminaliteit. Maar ook machtsmisbruik van fabrieksdirecteuren. En nou, noem maar op. En ja, die hele geschiedenis wordt verteld vanuit het perspectief van een vrouw. die. Uh, ja, ...die daarom probeert te ontsnappen. En wat ik wel goed vind, is dat die vrouw niet alleen een slachtoffer is... ...maar zeker in het begin is het ook iemand die de touwtjes in handen lijkt te hebben. Het uh, dus is dus een mooie vrouw, daar maakt ze gebruik van. Ze het geld af te trokken van de fabrieksdirecteur. Ja, dat vind ik eigenlijk allemaal heel erg goed gedaan. Het is een ja. film die gaat over, van kun je wel aan je eigen achtergrond ontsnappen? Wat ik iets minder geslaagd vind, uh, is, is de toon van de film. Het is aan de ene kant een, uh, ja, moet het toch een, een, een rauw, realistische film zijn... Maar gelijktijdig zit er ook, ja, dat is dan misschien toch weer Brabant, zit er toch ook wel uh, een bepaalde gemoedelijkheid in. Er zit, een, uh, het zit vrij veel humor in. En die humor die, die ondermijnt af en toe toch een beetje het, het, het, uh, ja, het, het gevaar wat in de film moet, uh, moet zitten. Om uh, um een klein voorbeeldje te geven. Er zit in het begin een, een scène waarin iemand zijn vinger afsnijdt, om daarmee de verzekering op te lichten. Die vinger die wordt afgesneden, die valt op de grond en dan loopt er een hond langs en die, die gaat er vandoor met die vinger. Ja, een hele leuke, grappig verhaal wat ge ook echt, echt gebeurd schijnt te zijn. Maar ja, het is toch, daarmee wordt de film niet echt gevaarlijk. En ook de, de leider van de bende gespeeld gespeeld door Marcel Musters. Die loopt rond met een, met een bolhoed en een dikke sigaar. En daarvoor is hij voor mij net iets te veel dik deur en te weinig uh, Tony Soprano. Ja, nou. Maar goed, maar het is vooral een onderhoudende film. En ik ga er met zo plezier zo meteen voor de tweede keer in kijken. Ga jij nou maar eens even lekker daar zitten. Strek de benen. Dat zal ik zeker En neem aan dat je een smoking aan hebt? Zoals uh, nee, het, uh, bezoek... nee, nee, nee. De dresscode vanavond is feestelijk. En pas bij de, bij de gala-uitreiking is, uh, is het black tie. We weten in ieder geval dat het geen leren broek is. En de rest mag je mij uh, besparen. <laughs> Dankjewel, Jeroen Stout. Morgen meer Jeroen Staat vanaf het filmfestival in Utrecht. Ik zit hier in Kunsthof met Wim de Jong. Hij schrijft voor de Volkskrant. Volkskrant magazine uh, heeft al, ja, schrijft hij eigenlijk al jaren over, over uh, uh, zijn, zijn oefenvijftigen. Uh, zijn belevenissen van een man in midlife. Die, die stukken zijn nu gebundeld in een, uh, in een boek. Oefenvijftiger, belevenis van een man in midlife heet het dan ook. En uh, de laatste weken... Uh, zien wij dat hij van oefen 50 naar oefen-single is geworden? Oh. Hij, uh, hij gaat uh, manmoedig, heeft hij de draad weer opgepakt nadat hij in de zomer, en dat is ook in het echt ge gebeurd, door mevrouw de Jong uh, is uh, verlaten. Zij is er vandoor gegaan met iemand die twintig jaar jonger is dan jij. En alles wat jij eigenlijk in dat oefen 50 schrijft over wat jij probeert om om toch een jonge gozer weer te worden, geestelijk en lichamelijk... krijg je nu als een, als een vuile doek in het gezicht gesmeten. Want zo heeft dat ongetwijfeld gevoeld, toch, Wim? Ja, zo heeft het zeker gevoeld. Uh, kleine kanttekening. Um, mij werd dus deze zomer gezegd van... nou, er is wat gebeurd in mijn leven door mijn vrouw... Um, waardoor ik bepaalde stappen moet gaan nemen. Uh, die stappen heeft ze gemaakt. Uh, ze is vertrokken. Maar uh, ze was nog niet vertrokken of ze zei van oh, ik weet niet wat ik aan het doen ben. Ik heb bedenktijd nodig. Uh, um, gun me alsjeblieft tijd om, om um, alles nog eens goed op een rijtje te zetten. In die bedenktijd zitten we nog steeds. Um, dan hebben we het over, uh, ik denk, een week of uh, acht, negen. Ja. En ik gebruik die bedenktijd, uh, zoals zij hem hopelijk ook gebruikt... om um, nou ja, ook wat meer te weten te komen over vrouwen... en, en wat, wat haar overwegingen zijn geweest om... om Um, weg te gaan, maar ook om, om te kiezen voor iets anders. Um, wat, wat, wat zij vindt, wat resteert van onze eigen uh, liefde en relatie. En nou ja, dat ben ik voor mezelf ook aan het doen. En, um, maar, maar, maar dat doe je, dat doe je, dat doe je natuurlijk uh, in, je, in je privéleven. Ja. In je hoofd, in je hart, in je huis. Mm -hmm. Maar dat doe je dus ook in de krant. Nou, ik heb de krant gebeld toen dat was gebeurd. Van, ja, wat nu? Um, ik kan moeilijk sportcolumnist worden, ik kan met de column stoppen. Um, of ik kan de grootst mogelijke eerlijkheid betrachten en zeggen van nou, um, dit is een uitvloeisel van. of dit, dit moet helaas een uitvloeisel zijn. Dit is het zijn. vervolg van. Ja, dit is de een vervolg, ja, uh, van, nou ja. En toen heeft mijn chef José Rosenbroek gezegd van nou ja, je zou echt super eerlijk zijn en het zou nou, misschien wel ongeëvenaard zijn um, in, de, in de columnistiek of. In de literatuur gebeurt het wel. Renate Rubenstein heeft een boek geschreven over haar scheiding. Maar hè, als je als je nu ook de Niet eerlijkheid en, en toch ja, bang. Precies. Ja, een standaard werk? Ja, als je nu de moed en de eerlijkheid en, en de durf uh, uh, hebt om um, daarover eerlijk en openhartig te, te schrijven. Nou, dat, dat kun je niet week in week uit van... oh, oh, oh, wat heb ik toch een verdriet. Maar je kunt wel zeggen van... nou, oké, okay, ik ga als een soort journalist ook, of een soort... als journalist mijn oor te luisteren leggen... bij hoe vrouwen nou eigenlijk tegen ja. zo'n ding aankijken... als wij met nu eens overkomen. Ja. En hoe vrouwen interpreteren wat er um, um, met, met Miriam is gebeurd. Mirjam is, is, mijn, is mijn vrouw. Die ja, er. mijn vrouw. En... Um, Tegelijkertijd dacht ik van ja, het is ook wel interessant om te onderzoeken wat je als 54 jaar of 50 jaar overkomt, als je in één keer die single market uh, betreedt. Ja, ja, hoe ziet dat landschap eruit? Van wat is daten eigenlijk en waar moet je op letten? En, en... Maar, maar hm? Wim, ik, ik, ik zit dat ook met rode oren natuurlijk te lezen wat je allemaal aan het uitvoeren bent, en, en je schrijft er ook zoals altijd weer heel leuk over. Hm. Maar ik vertrouw je er niet helemaal in. Ten eerste, want ik denk helemaal niet dat je aan daten bent. Ik, ben ook, ik denk ook helemaal niet dat je op zoek bent naar een partner. Ik denk dat je misschien wel heel erg verdrietig bent... maar ik denk dat je ons daar eigenlijk niks over vertelt. Over het verdriet of over daten? Over het verdriet. Over dat wat jou echt bezighoudt. Want wat je nu... Wat je nu doet in die stukken is, is eigenlijk een beetje meer de cosmetische... De mm -hmm. cosmetische ik, zoek, oefenen, ik doe weer oefenen. hetzelfde trucje ja. als ik hiervoor deed. Ja, en daar ben ik het dus... Daar protesteer ik als vrouw. <laughs> Wij van de... Nee, je, krijg, je, je doet nu zo met je hoofd heen en weer schudden voor de mensen thuis... om mij te corrigeren. Nee, maar waarom schrijf je nou niet echt over wat je bezighoudt? Nou... Um... Wat ik merkte in de eerste reacties was... Uh, ik heb nu een stuk of vier geschreven... over dit, over dit uh, proces wat ik nu doormaak. Mm -hmm. Dat mensen, dat, ik vind het zelf heel raar... Uh, al na twee afleveringen zeggen van ja, hallo... Hè, gaat hij weer een beetje zitten janken... en zijn persoonlijk verdriet me, uh, op zijn stoepie gooien. En uh, get alive en uh, verman je en ga de kroeg in en versieren meid. En doe nou eens weer gewoon stoer en uh, sta in je kracht. En dan komt die vrouw vanzelf wel terug of niet. Maar dan ben je in ieder geval gelukkig. Ja. Ja, iedereen die meet zich nu een mening aan, omdat jij de hele tijd erover schreef. Ja. Dat is automatisch natuurlijk. Ja, maar iedereen schiet ook in een soort van reflex van, um, nou die vrouw heeft je verlaten, die was het spuug zat met jou op basis van uh, die columns die je hebt ja. geschreven, of om welke reden dan ook. En nou ga jij proberen haar terug te krijgen, of jij gaat je verdriet uitventen in je column. Nee, het was de bedoeling dat, dat um, zij zit in die bedenktijd, uh, ik ja. zit in die bedenktijd, en ik probeer nou ja, toch wel op twee paarden tegelijk te weten. Daar heb je gelijk in. Van enerzijds moet ik in kaart brengen wat mezelf overkomt. Wat denk ik toch ook wel weer een soort algemene geldigheid heeft... voor alle mensen die verlaten zijn mm -hmm. of verlaten worden. Mm -hmm. hè. Um, ik krijg heel veel brieven van vrouwen en van mannen... die zeggen van jezus, ja, je, je, je raakt het met zo. Want ik heb het zelf ook meegemaakt ja. of ik zit er middenin. Maar anderzijds ja, moet ik ook gewoon een soort journalistiek uh, handwerk doen... en zeggen van... Uh, ik moet over mijn eigen heg Van, kijken. Uh, ja, is het mogelijk ja. om gelukkig te zijn op een andere manier? En, en om te zeggen van, ik ga daten. En hey, jij zegt ja, dat, dat ik niet gedateerd, heb, maar ik heb wel degelijk gedateerd. Ik geloof best wel dat je gedaten hebt, maar ik geloof dat je niet ons laat zien... wat er werkelijk aan de hand is. Ik geloof dat jij uh, doet alsof... Nee, ik doe niet alsof ik doe. Ik echt geloof niet. Alsof, mm. Je moet schrijf, je moet niks, hè? Mm. Maar je zegt: ik ga niet een sportcolumn schrijven nu in mm. deze situatie. Mm. Ik ga niet schrijven over televisie, mm. want ik heb nu ik schrijf nu over dat wat mij bezighoudt op dit moment. Want daar gaat je column over. Ja, maar dus dat wordt heel snel. En dat was ook um, uh, maandag bij Paul Witteman wordt dat uitgelegd als zwelgen. Nee, als maar ja, uh, ik zeg helemaal niks van zwelgen. Nee, maar, maar ik, ik geloof over nee. oprechte, gewoon de oprechte angsten die ieder mens. Uh, angst mm -hmm. voor de dood, angst voor de ouderdom, angst voor de eenzaamheid. Mm -hmm. Dat zijn toch de thema's die uh, Wim de Jong bezighouden... als hij s'avonds alleen in zijn bed ligt? Absoluut, absoluut. Waarom schrijf je daar dan niet over? Nou, omdat ik het... Uh, sorry dat ik het woord gebruik, maar in literair opzicht heel erg moeilijk vind. Um, ja. Het idioom van vrouwenbladen is, is zo... dat vrouwen heel erg open en direct kunnen schrijven over wat ze bezighouden. Uh, mannen... Uh, die zijn weliswaar ook talig, maar in dat opzicht minder talig en minder uh, makkelijk voor zichzelf en minder direct om, om dat te beschrijven. Mm. En ik merk dus ook dat ik allerlei tirelantentientjes en tussenvormpjes en grapjes zit te bedenken um, om toch onderhuids iets ervan te kunnen laten blijken. Mm. Maar ik geef toe, um, ik heb het er wel moeilijk mee. Een beetje kolom ook. Nee, want mijn chef bent niet alleen met zegt Ook van weet je wel van. Maak het nou niet uh, groot of ga niet smeren of wat dan ook. Van. Probeer het echt dicht bij jezelf te houden. Nou, we hebben ook wel wat rondgebeld hierover. Het was niet een, een particulier gevoel van mij alleen. De, de, de je chef van de Volkskrant Magazine is er enorm enthousiast over. Uh, over, over. Ook over deze nieuwe serie. En heeft je ook mm -hmm. heel erg aangemoedigd. Maar bijvoorbeeld de beeldredacteur van uh, Volkskrant Magazine, Theo Oudenaar, die jij ja. al sinds jaren en dag kent en mm -hmm. met wie je samenwerkt, die zei van hij, hij zou wel wat rustig aan mogen doen. Het smeren zou in zijn nadeel kunnen gaan werken. Dat hoor ik ook wel van andere mannen, mannelijke collega's. Die vinden het nu wel welletjes, al die verhalen over zijn eigen sores. Bepaalde observaties komen misschien te dichtbij voor die mannen. Dus dat is eigenlijk precies tegenovergesteld van wat ik zeg. Zelfs, zelf denk ik dat een onderbreking goed zou zijn. Dan kan, hij, dan kan hij en kunnen zijn lezers op adem komen. Even niet over die relatie. Laat mevrouw jong, de jong even met rust. Dat is nou. een, een soort mannenkamp, hè? zie ja. ik nu al. Afgekeken. Maar mevrouw de Jong, want dat, dat zijn dan toch echte onoplettende lezers... komt uh, al columnslang niet meer voor. Um, in die eerste column heb ik geschreven wat mis overkomen. Maar ik heb ook nadrukkelijk tegen mijn vrouw gezegd... dat ik um, niet over haar situatie zal schrijven... nog over haar motivaties, plus over de man met wie ze nu Op is. Op haar verzoek bedoel je dan? Nee, maar dat heb ik ook uit een soort van... Uh, of een soort van, dat heb ik ook uit om Pink mezelf uit. geschreven. Oh, ja, van, ja van, dat ga ik je niet aandoen. Het is geen strafexpeditie. Maar ik heb nou ja, voor mezelf proberen uit te vogelen. Van, um, hoe sta je erin? Enerzijds moet je je snel vermannen en moet je zeggen van... nou, um, ik zoek de pijn op, maar ik moet ook uit de rouw komen... en ik moet over mijn eigen heg gaan heen kijken. Uh, ja, en anderzijds moet ik ook inderdaad zeggen van... Nou, als je dan toch al dat soort emoties en gevoelens euh, hebt met betrekking tot die scheiding dan moet je die er ook in laten doorschemeren. Ja, dus en daar moet je een zeggen, balans ga, in zien te vinden. Ga, ga lekker volop in die in die, in die wanhoop of niet natuurlijk en ga over sport schrijven ook prima of over Leren broeken. Ja, maar ja, ik ga zaterdag naar LA met een uh, met twee vrienden. En vanuit L.A. hebben we een Ford Mustang gehuurd. En uh, gaan we de woestijn in. En we gaan van de woestijn naar Las Vegas. En dan gaan we zo'n sideways. Uh, ja. Sideways-achtige expeditie maken. Van daar gaan we lol trappen en drinken en uh, gokken. En uh, dus um, nou ja, wat Theo zegt, uh, dat ga ik, daar ga ik gevolg aan geven. Van het gaat heus niet meer alleen maar over jankerigheid. Of. Uh, Nee. Nou, toch ben ik wel heel nieuwsgierig naar uh, de diepere gevoelens. Om, om, ik durf het bijna niet uit te spreken. Nou ja, mijn allerdiepste gevoel is uh, dat ik wil vechten... voor uh, mijn relatie en voor mijn huwelijk en voor mijn kansen en voor haar kansen... om dat goed te krijgen. En dat is dus... Um, Rauw is één ding en verdriet en pijn en eenzaamheid is, is een ander heel belangrijk ding. Dat heeft in de afgelopen weken wel degelijk gespeeld. En ik heb me niet uh, plat uh, gezopen of wat dan ook om nee. dat allemaal te verdringen. Ik heb het wel degelijk allemaal doorgemaakt. Maar die strijdlust om te zeggen van... joh, ik ga jou eens even laten zien wat het waard is. En niet dat ik weer bovenop ga zitten of wat dan ook. Maar vandaar, ik ga me van mijn beste kant laten zien en ik, ik wil... Dat huwelijk terug en haar en dat gezin en heb je overwogen om dat dat hele gevecht zich geheel buiten ons uh, blikveld uh, nou dat speelt af te laten, zich toch wel, ja dat speelt zich toch wel ja want ik bedoel was het is het misschien een optie om ons daar gewoon buiten te laten en dat nu even gewoon met je vrouw zelf te gaan regelen ja, maar volgens mij laat ik de lezers daar in een uh, voor een belangrijk deel buiten. Maar ik blijf anderzijds ook wel uh, schatplichtig aan de belofte die ik aan het magazine heb gedaan. Van je probeert in kaart te brengen wat een heleboel mensen ervaren. Um, hoogleraar Jan Latten zei vorige week in de NRC in, het, in de echtscheidingsspecial Special dat steeds meer vrouwen tegenwoordig um, ja, uh, besluiten om het beltje erbij neer te gooien en uit hun relatie te stappen. Uh, volgens mij zijn een heleboel mannen zich uh, nu niet bewust van het feit dat hun vrouw dat ook wel eens zou kunnen denken. En dat hun vrouw dezelfde gevoelens heeft als mevrouw De uh, Jong. Ja. Uh, en nou ja, wat ik probeer. En, en ik vind het heel moeizaam hoor. Maar ik probeer het te extrapoleren. Van, nou, het is niet alleen mijn zores. En echt niet dat ik um, probeer me uh, uh, uh, medelijden bij mijn lezers op te wekken of wat dan ook. Van, maar ik probeer iets duidelijk te maken van jongens, het kan iedereen overkomen. En um, laat ik de eerste man zijn. Ik zet het tussen dikke aandachtstekers dat de eerste. Maar laat ik een man zijn um, ja, die daar gewoon eerlijk voor komt. Dat, uh, ja, dat het misschien wel eens. Uh, Breder. En ben je, heb je de indruk dat je al succes aan het boeken bent met deze. dit totaalpakket? Nou, ik kreeg bijvoorbeeld een brief van een man. die zei ook: van nou, ik ben twintig jaar met dezelfde vrouw. Um, ik dacht ook dat ik gelukkig ben. Volgens mij ben ik nog steeds heel erg gelukkig. Maar. Uh, in één keer besef ik door jouw verhaal dat het mij net zo goed kan overkomen. Van ik heb ook geen idee wat er in het hoofd of in de leefwereld van mijn vrouw um, buiten mijn gezinsrelatie allemaal omgaat. Kortom, er is en ik heb... herkenning en, en. Ja, en ik heb mijn vrouw vanochtend gekust en gezegd dat ik van haar hield. En. Uh, nou, dat resulteerde dan in zijn geval weer in een vrijpartij. <lacht> dus daarmee was hij weer super gelukkig. Maar. Um, nou ja, dan denk ik van, nou, dat is rol 1, weet je wel? Die, uh, bij zo die simpel is het, zo, zo simpel, simpel is, is het. het. Jeetje, ja. Mina. Nou, Ik geloof dat, uh, dat van Venus en Mars, dat klopt ook wel. Uh, waar haalt de heer de Jonge het idee vandaan... dat hij zijn particuliere zieleroes uh, symptomatisch aan, uh, zouden zijn... voor een hele generatie? Schrijft Sander, dat is een man, als 60er. de volgende boodschap. Het wordt niet beter, nog gemakkelijker. We blijven sukkels en als je een vlotte pen hebt... mag je je gelukkig prijzen. Dus zeer niet de kop... Uh, Oh, wacht even, dit is een hele moeilijke. Dus zeur niet kopdurfeur en doorgaan. Dat is natuurlijk zo hard. Ja, op. dus het wordt er al heel snel gezegd van... Oh, zeur. Blijven oefenen overigens een relatie van 20 jaar met een vrouw... is over de top, onafhankelijk van leeftijd volgens mij. Ja, dat is een vaccin. Als... Ja, nou, dat schrijft gewoon iemand. En Rob die schrijft wanneer komt hij nou eens uit de kast. Nou, we hebben nog 31 seconden voor deze uitzending. En je hebt in hele mooie, lieve, kleine letters iets op je tegel geschreven. Wat staat er op je tegel? Nou, ik las een strofe of een dichtregel van um, de God. dichter Witje. Het ergste wat je kunt schrijven of zeggen is: dubbele punt, het had gekund. Ja, dat past ook wel bij deze uitzending. Oefen 50 van Wim de Jong. En in twee dingen zometeen: organisatie. Psychologen, aukje, nauta over de ruzie bij FNV. Tot morgen. Dank meneer De Jong. Dit was aflevering 2349. Ja, brich. Zou Brits niet iets voor u zijn? Hoewel dat is topsport. Tot morgen met Lex Harding. Radio 1. Hey. En NTR brengt cultuur. Elke dag.